Een verwarde man is met zijn auto op hoge snelheid het Vaticaan binnengereden. Hij probeerde eerst te voet de Porta Sant'Anna binnen te komen, een zijingang van het Vaticaan, maar werd tegengehouden door bewakers. Daarna ramde hij met de auto de poort. Een bewaker schoot op de auto... en raakte de bumper. Uiteindelijk reed de man de binnenplaats... van het apostolisch paleis op... waar hij uitstapte. Daar werd hij aangehouden. Het is een man van 40, die volgens het Vaticaan... in verwarde toestand verkeerde. Hij is niet in de buurt van de paus geweest. Het afscheid en de staatsbegrafenis van de Britse koningin Elizabeth hebben, het, hebben de Britse regering omgerekend 187 miljoen euro gekost. Volgens het ministerie van Financiën is een groot deel van het geld gebruikt om ervoor te zorgen dat het publiek veilig kon deelnemen aan het massale afscheid. De queen overleed vorig jaar september op 96-jarige leeftijd. AZ is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de Conference League. Na de 2-1 nederlaag vorige week tegen West Ham United in Londen gingen de Alkmaarders de afgelopen avond in eigen huis met 0-1 ten onder. Het enige doelpunt werd gemaakt in blessuretijd. Na het laatste fluitsignaal braken AZ-fans door een hek en bestormden de tribune van de Britse fans waar ze de confrontatie zochten. Stewards en de politie grepen snel in. In de finale van de Conference League speelt West Ham United tegen Fiorentina, dat in de andere halve finale afrekende met Basel. Het weer, vannacht hier en daar een mistbank, minima tussen de 2 en 5 graden... met lokaal kans op voorstaande grond. Daarna een overwegend zonnige dag, het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het West Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit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 Casually How could you give up on us? Like this, yeah.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 We'll be right Oh, so no. Het was beter bij mij door de mm. night. Mom, baby, take all my mind. Door de night, ik was dat wat door de tijd. Mami, het is echt wat je ziet. Ziet, ziet, ziet. Ben jij dit niet voor me? We gaan diep, diep, diep, diep. Goeie energieën, dus je gaat mee. Je gaat mee. Zeg het, Thamians, yes. maar ik denk dat ik niet genezen zal zijn. Denk alle tijd, die we hebben jullie het leven met bij je.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 Zet